Dat wordt basiscommandant. Bier, koffie en thee de hele dag. Als we nou toch zo bang zijn voor de rust, kunnen we beter meteen gaan leren om gaat te drinken. Soms, Kelly, heb jij uitstekende ideeën. Bovendien wil ik een stuk beter met, eh, uh, wat we zeggen, twee maatjes. Het is in ieder geval warmer. Ach, jongens, wat is het heerlijk om vrijwilliger te zijn. Mag ik jullie een verrukkelijk kopje thee aanbieden namens alarmfase 2? Hartelijk dank, maar vanmorgen zijn er wat kranten gekomen. Bij die leest, heb je al gegeten en gedronken. Rotzooi in Europa, rotzooi het Midden-Oosten, rotzooi in Amerika. Ik wil hier altijd blijven. Beetje koud, maar heerlijk rustig. Wat heb ik met Amerikanen of Arabieren of Israëliërs of Russen te maken? Niets, toch? Ik ken mensen die daar anders over denken. Dankzij de Russen en Arabieren en Israëliërs en uh, wie noemt die nog meer op? Amerikanen. Ik wil er nog wel een stel voor je opnoemen. Nee, laat maar. Maar dankzij hen zit jij op je lauwen te rusten. Rusten? Weet jij wat ik gisteren bijna de hele dag heb gedaan? Zeg, zometeen ga je me vertellen dat je hebt gevlogen. Nou, toevallig wel. Heerlijk een dagje uit. Zoeken naar een of andere schip dat spoorloos is verdwenen. De hele godganselijke dag boven het water hangen. En denk maar niet dat je na afloop even een borrel kan pakken. Alarmfase 2. Hey, wat is dat voor een schip? Een vissersgehuid, de Johita geloof ik. Vertrok al bijna een maand geleden van Upolu. Ja, langer geleden zelfs. Ik dacht al een week of vijf. Ja, hmm. dan ook. Dat ding is spoorloos. Met 25 man aan boord. Weggevaren en... Pfft, weg. Uh, zullen de Russen wel weer gedaan hebben? Of de Amerikanen? Ja, vergeet de en de Israën, dus. Ja, dat mogen wij nou uitzoeken. Jullie beurt zal ook wel komen. De hele dag van links naar rechts en weer terug. Ah, het is weer eens wat anders dan sneeuw en ijs. Oh ja, dat heb ik me gisteren helemaal niet gerealiseerd. Dat had je meer dan moeten zeggen. Zeg, er staat hier een heel stuk van die Jovita. Hier, foto van de kapitein erbij, kapitein Miller. Goeie schuin zo te zien. Nou, je vraagt je toch af waar, waar die mensen gebleven zijn. Ja, dat kan zoveel gebeurd zijn. vloedgolf, een orkaan. Stille Oceaan is ook niet bepaald een binnenmeertje. <laughs> dat zal ik onthouden. Yes. Verder nog nieuws? Nee, het gewone, hè. Nasser wil het kanaal nationaliseren. Ja, dat kan wat opleveren. Amerika, Frankrijk en Engeland zullen dat nooit pikken. Ik zie er nog wel eens een oorlog van je welds ervan komen. Nou ja, het is ver weg. Nou vergeet het maar vlug. Eén klein pestoorlog in het Midden-Oosten en we zitten hier met fase 1. Zo'n lokaal ruzietje is een derde wereldoorlog voor je het weet. Ja, en dan is het Zuidpoolgebied verdom belangrijk. Ik kan u mijn kleinkinderen vertellen van de slag om Scott Base. Oh ja. Als ik ooitje wegkom natuurlijk. Nou vergeet het maar rustig. Nee, beste mensen, ik zie het somber in. Europa is ook alweer zo'n broeinest geworden. Als je dat allemaal moet geloven, dan broeit het overal in Oost-Europa, in Berlijn. Moskou. Ik ben zeer benieuwd hoe het in het kremlin loopt, die machtsstrijd. Alsof ze al vergeten zijn wat er in Korea is gebeurd. Zeg dat wel. Ik zei het toch al, als je de kranten leest, heb je al gegeten en gedronken. Ja, staat er nog iets in over die Polexpeditie? Die expeditie die hier vandaan is vertrokken. Hoe heet het ook alweer? Uh, Snow and Jones. <laughs> Snow. Goede naam voor een Polexpeditie, ja. <laughs> ja, hier een berichtje. Dat ze vertrokken zijn en nog altijd geen contact hebben gemaakt. Ja, dat zegt natuurlijk weinig, hè. Wij kunnen zelfs zo vaak geen contact krijgen door allerlei atmosferische toestanden. Nou ja, maar toch zijn ze al een tijdje weg. Bij Mount Melbourne hadden ze toch langzamerhand al iets kunnen worden? Dat zou ik ook zeggen. Hoe lang zijn ze al weg? Uh, een week of twee, geloof ik. Waarom die kerel zou zo hoog nodig moesten lopen naar Mount Melbourne, is mij nog niet helemaal duidelijk. Het is dus tenslotte maar een uurtje wat vieren. Dat heb ik hem ook gezegd. Maar die Engelsman, Jones heet die, die zei zoiets dat hij geen uh, geologie had gestudeerd om de lucht te bekijken. In Engelsen, allemaal hetzelfde. Alsof het ijs hier niet hetzelfde is als in een koelcel in Londen. Ijsjes bevoeren water en als zodanig moet je dit ook bekijken ook, vind ik. Het is jammer dat ze al vertrokken zijn. Maar hadden ze dat moeten vertellen, had ze een hoop moeite bespaard. Gek toch dat die geleerden dat soort dingen niet zelf kunnen bedenken. Kelly, je kan barsten. Ik heb zo'n niet dat jij vanavond een brok ijs in je bed zult vinden. <laughs> Bedankt voor de tip. Dan weet ik naar wie ik hem toe kan gooien. Attentie, vliegers 42 e squadron. Vliegers 42 e squadron naar de briefing room. Dit is geen oefening. Vliegers 42 e squadron naar de briefing room. Wat zou er aan de hand zijn? Nou, dat hoeven we wel, kan van alles zijn. Schip, Polexpeditie. De Russen, de Amerikanen, de Arabieren, de Israëliërs. Maar het was inderdaad een krabiolief. Oh, ja. Ja, ja. En de heren? Meneer, stilte alsjeblieft. Oh, ja, moment. Eén moment. Is iedereen aanwezig, had u dan? Iedereen present, overste. Meneer, zoals u weet is de expeditie Snow Jones... 13 dagen geleden hier vandaan vertrokken in de richting van Mount Melbourne. Een wandeltochtje van nog geen tien dagen, dacht ze. Ze hadden voor tien dagen voedsel aan boord... Ja, ja, ja. De Britse en Amerikaanse regering heeft onze regering nu verzocht of ze naar de expeditie mogen zoeken in het gebied van Nieuw-Zeeland de aansprakelijkheid overnemen. Ja. Uiteraard is op dit verzoek positief gereageerd. En heeft onze regering aangeboden aan de speuractie deel te nemen, omdat deze het beste vanuit de scope kan worden ondernomen. De keus is daarbij gevallen op het 22e spoorverhuis. U zult begrijpen, meneer zult begrijpen dat we niet veel tijd hebben. Als wij ervan uitgaan dat de expeditie van meter van zuinig is geweest met het voedsel. We zijn ze nu toch wel aan de laatste restjes toe. Maar graag, ik hoef u niet te vertellen over levensomstandigheden. Ja, hier. Nee, die zijn Oog Oog ja. Is er nog radiocontact met ze geweest? Uh, nee, dat was tot dusver door atmosferische storingen niet mogelijk. Oh, maar hebt u dan wel enig idee waar, waar, waar, waar we ja. moeten zoeken? Nee, anders zou het nog heel eenvoudig zijn geweest. Ik zou u eerlijk zeggen, mijn heren, dat de expeditie sinds het vertrek alle kanten kan zijn opgegaan. Maar... Oh. Laten we het houden op het gebied tussen deze basis en Mount Melbourne, met een uitloop van 50 oh. mijl naar beide kanten. Nadeel van hen is ook dat u de radar weinig zult kunnen gebruiken en de altijd nog met het grootst mogelijke wantrouwen. U zult laag en op gezicht moeten vliegen. Oh, nee. Hoe is het weer, Oosten? Redelijk. Hier en daar wat misbanken. Oh, ja. en in elk geval zijn er geen sneeuwstormen, maar ik hoef u niet te vertellen dat zoiets elk moment kan veranderen. Maar dat was het aan mijn hier. We oh, nou. vliegen in groepen van drie. Of stijgen over een half uur. Ik ga het eerst met Rowley en Patterson. Kelly vliegt met White en Levi. Yes, en de andere volgen over een uur. Ja, jullie u nog vragen? Nee, nee dank u. Ah, Niemand liefste vragen meer. Nee, Goed meneer, heerlijk. succes. Zo. En goede overstreek. Ja, daar ja. nou, zitten we mooi mee. Ja. Nou, uh, ik ben net die keer als niet hoor. Ah, stelletjes, stomme hufters. Organisatie als een ballentent. Met tien dagen voedsel op pad gaan zonder één enkele reserve. Ja, en de kindermeisjes die kunnen de kleuters weer thuis brengen. Ah. Nou, ze hadden voor twee dagen reserve, weet je nog wel, die vorige ja. expeditie. Ja. Die heeft er maar acht dagen over gedaan ja. zonder één centje pijn. En dat was ook in november. Ja, goed, maar dat... Uh, toen waren er geen zonnevlekken en zo. Toen kon je de radio nog gebruiken. Nou, dat geldt er wel. Ja, je weet allicht in welke richting je dan moet zoeken. Ja. Nou ja, vlieguren zijn ook nooit weg. Zeg, uh, succes en tot vanavond. Ja, tot vanavond. Staat er weer iets te gebeuren? Ja. Het is nu 1955... en Snow en Jones zitten vast. Om wie gaat het? Om geen van beiden. Het gaat om Richard Kelly... Nieuw-Zeelander. Piloot. Hij bevindt zich nu op Scott in het Zuidpoolgebied. En? Hij wordt jouw opvolger... Dankzij Snow en Jones kunnen we de hand op hem leggen. Dit wordt jouw laatste opdracht, Inimère. Daarna is het werk voor anderen. Anderen? Komen er na Kelly nog meer? Ze zijn er al. 25 man. De Jovita is gevonden. Waar? Bij de Fiji-eilanden. En helemaal verlaten. Wat?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 Je zou te zeggen dat er iemand de tijd heeft gewoond. Maar waarom dan in een tent als hij het hele schip tot zijn beschikking had? Hoogst merkwaardig. 25 man zomaar verdwenen en het schip alleen maar een beetje beschadigd. 25 man? Hier? Wie zijn het? Mensen die we nodig hebben. Hun namen doen er weinig toe. Ja, maar 25 man tegelijk. Dat is toch wel de grootste operatie die tot dusver is uitgevoerd. Het is nog niets vergeleken met wat er nog staat te gebeuren, mijn beste guillemair. Nog werkelijk helemaal niets. Ja, het is allemaal heel merkwaardig. De tijd zal wel uitwijzen wat er met ze gebeurd is. Ja, over tijd gesproken, we moeten langzamerhand weer eens op zoek naar de expeditie. Ja, Niet te hopen dat we die lui alleen maar de sleeën terugvinden. Geef jij ze nog wel kans? Ze zijn vijf dagen over een schema heen. Dat geeft wel te denken, hè. Maar ze kunnen toch niet zomaar spoorloos verdwijnen? Naar de Jovita, geloof ik, alles. Een raadselachtige zaak. Daar zal het laatste woord nog wel niet over gesproken zijn. Is, is er trouwens nog meer nieuws? Mm, alarmfase 2 blijft van kracht. Maar dat is geen nieuwsje. Ach, goedemiddag, overste. Oh, ja, goedemiddag, heer. U graag weer. Ja, tot zeven uur vanavond zoeken, zoeken, zoeken. Ja, ja. Hebben de Amerikanen al iets gemeld? Nee, niets. Net inmiddels weg. Maar eh, misschien hebben jullie eh, meer geluk. Ja, we zullen ze hopen. Ja. Tot vanavond, Hoogst. Tot dan, meneer. Succes. Kelly aan Scott Scott is hier. Zeg het maar, Kelly. We beginnen aan de laatste ronde voor vanavond. We gaan nu uit elkaar. We rijden een 8 van 10 mijl en keren dan terug. Niets gezien. Dat is begrijpen, Kelly. Tot straks. Kelly aan Windsor, Heb je meegeluisterd? Ja, ik zie je zo wel bij de koffie. Lang leven, alarmfase 2. Dat over een half uurtje. Je bent hier nu zo'n 38 jaar geweest, Guinimère. Je hebt je tot dusver goed van je taken gekweten. Ben je klaar voor de laatste? Ja. Wanneer gaat het gebeuren? We hebben even moeten wachten tot de speuractie naar Snow en Jones wat minder intensief werd. Ze vliegen nu alleen, dus wordt het tijd om in te grijpen. Hoe gaat het met Jones en Snow? Goed, mag ik aannemen. Ze zitten muurvast. Maar ik heb ze regelmatig van voedselvoorraden en brandstof kunnen voorzien. Goed. Dan wordt het nu tijd... Niets, niets, helemaal niets. Hoe kan je ook zoeken met die grondmist? Die kerels vinden we alleen door stom toeval op deze manier. Als we zoiets vinden. Die zitten nou wel zeker twee dagen zonder voorraden. Voedsel is nogal uit te houden, maar brandstof. Die moet al stijf vervoeren zijn. Ach, waanzin ook. Om in november aan zo'n expeditie te beginnen. Die vinden we nooit. Het enige wat je ziet zijn vogels. Vogels? Hé, hey, dat is eigenaardig. Dat moeten we eens beter bekijken. Ah, mooi, een gat in die misdaan. Hoe komen hier nou vogels? Kijk, nou wat, wat is dat? Kijk wel een tent of zo, een hut? Dat moeten ze zijn. Kelly beus. Kelly en Scott Bay. Scott Bay hier. Wat is er, Kelly? Ik heb ze gevonden. Ik heb althans een soort tent gezien. Ik ga er nog eens overheen en geef hun positie door. Oké, okay, Kelly. We blijven meeluisteren. Er zit een gat in de misbank. Ik ga er nu overheen. Ze zitten in sector 8 tussen H6 en G7. H6 en G7.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 Expedities terug of Nou, dank u Laat de heren binnen. Goedenavond heren. Ik ben ja. blij u weer terug te zien. Gaat u zitten. Dank u overste. Nou, dat was met weekje wel. Ja, zegt u door, heren. Dat weet u niet waar, heren. Ja? Ja, verbind maar door. Hallo, toon. Ja. Nog niets bekend. Ja, zijn brandstof moet nu uitgeput zijn. Ja, blijf zoeken. Hij kan nooit ver weg zijn. En hou hem op de hoogte. Dank je. Ja, heren. De afloop van uw avontuur geeft u ons nog een uiterst vervelend startje. Hoezo, overste? De vlieger die uw positie voor het eerst doorgaf, dat was kapitein Kelly. Die had twee uur geleden al moeten terugkeren, maar hij is er nog steeds niet. Hmm. En kort nadat hij uw positie aan ons had doorgegeven voor zijn en toestel van het raderscherm. Dat gebeurt hier natuurlijk wel meer, dus we hebben er aanvankelijk niet zoveel drukte over gemaakt. Maar ongeveer op dit moment zijn zijn brandstoftanks uitgeput, volgens het schema. Dat is verdomme vervelend. Ja, dat is het, ja. Het Zuidpoolgebied is voor Vliegers vaak een voortdurende bron van ellende. Kompassen kloppen vaak niet. radio en de radar zijn om de haverlappers door. Vooral de radar. Hè? Dus je ziet vaak dingen op je scope die er niet zijn. En dingen die er wel zijn, blijken weer niet te bestaan. Er bestaat nog altijd een kans dat Kelly weer eens een verkeerde kompaskoers heeft gevolgd en inmiddels al bij Mount Melbourne is geland. Kan hij zich dan niet melden per telefoon bijvoorbeeld? Die is al urenlang gestuurd. Oh. Maar Kelly is een uitstekende vliegger, die komt thuis wel weer op zijn pootje terecht. Alleen ik zit in over zo'n brandstof. Tja, weet u overste, hm? ik ben zelf ook vlieger geweest in Korea. Mijn kist werd daar eens getroffen door afweervuur en mijn zuurstofmasker deed het niet meer. Kort en goed, ik ben bewusteloos geraakt en drie kwartier na de andere toch veilig geland. ...met kurkdroge tanks. Die machines houden het vaak langer dan we zelf verwachten. Hmm. Laten we hopen, meneer Snow. Maar omdat we voorlopig toch alleen maar kunnen wachten... ...wil ik eerst wel eens van u horen wat u is overkomen sinds u hier vertrok. Zal ik het vertellen, Snow? Nou, ga je gang. We hebben achter elkaar pech gehad. Zoals u weet hadden we twee motorsleeën. Ja. De mijne begaf het al na twee dagen. Was niet meer aan de praat te krijgen. En we hebben toen de voorraden zoveel mogelijk op de slee van Snow geladen... Maar we konden daardoor natuurlijk niet meer zo snel opschieten. Niettemin, als sukkelend, hadden we binnen de gestelde tijd nog wel een maand mijlbloem kunnen halen. Maar toen begonnen zich ook andere dingen voor te doen. Zoals? Nou, om u een voorbeeld te geven. Ja? Onze kompassen werden dol. Je keek naar de naald en je zag hem draaien van noord naar zuid. Op een gegeven ogenblik bleef de naald strak naar onszelf wijzen. Waar we ook gingen staan. En de radio ook zoiets. De batterijen waren goed. Het ding had meer dan genoeg spanning. Maar als je hem aanzette, kwam er geen ruisje door. En als je het ding afzette, begon hij te brommen. Hebt u wel eens benzine zien koken, overste? Wat? Nou, ik kan me voorstellen van niet. Maar wij wel. Spontaan. Jones wilde de tanks van de slee vullen. Draaide de jerrycan open. En de benzine was aan de kook. Als water. Kokende benzine? Uh -huh. ja, ik, ik zou niet weten hoe ik het anders moest noemen. Het, het spul was gloeiend heet en borrelde. Er kan veel gebeuren in deze grondrijen. Maar kokende benzine, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, gelukkig waren we met z'n tweeën, overste. Ik alleen zou het ook niet geloofd hebben. Maar ik kan dit feit voor de volle 100% bevestigen. Dat is wonderlijk. En we verdwaalden hopeloos. We hadden geen idee meer van dag en nacht met het vreemde gevolg dat we binnen vijf dagen door onze voorraden heen waren. Dat hebben wij ons vanavond pas gerealiseerd. Toen we aan de laatste restjes bezig waren, hebben we nogmaals geprobeerd verbinding te krijgen. Geen antwoord. We hadden de hoop echt al opgegeven. Toen dat vliegtuig de eerste keer kwam... Maar dat was vanavond... Hoe hebt u het dan zo lang kunnen uithouden? U bent bijna drie weken weg geweest. Nee, niet dit toestel, dat andere dat ons steeds heeft voorzien van brandstof en voedsel. Dat was dat dan voor een vliegtuig. En in elk geval niet van deze basis. Huh? En waarom heeft de vlieger u dat niet opgepikt? Dat, commandant, hadden we juist aan u willen vragen. Hoe zullen we het doen? quini jij hebt voldoende ervaring. De methode met snow bijvoorbeeld, of die van Masson met jou in 1917... Maar dit is ook tegelijkertijd een mooie gelegenheid voor een nieuwe test van de menselijke reactie. Ik zou daarom willen voorstellen de methode Snow. Akkoord. Is het tijd? Hm. De hoogste tijd. Ja zou mij willen vragen. Mijn heren, ik zeg toch net, als u bent bevoorraad door een vliegtuig, kwam dat beslist niet van deze basis vandaan. Huh? We hebben twee dagen naar u gezocht. En Kelly... ...heeft u eigenlijk door een blind toeval gevonden. Dat is wonderlijk. Ja, dat is inderdaad hoogst merkwaardig. Ziet u, overste, wij zijn al steeds van uitgegaan... ...dat de buitenwereld wel degelijk wist waar wij waren... ...maar ons dat niet kon laten weten. Wij vertrouwden er dus op dat onze zender wel werkte en de ontvanger niet. Ja, en het gebied waar we zaten was vrij moeilijk begaanbaar. We namen aan dat men wachtte tot het zicht beter zou worden om ons dan op te pikken. Wat was dat voor een vliegtuig dat u die voor bracht? Ik zou het u niet kunnen zeggen. We hebben dat nooit gezien. Door de grondmist die er al die dagen heeft gehangen... Maar zo rond de klok van zes uur, iedere avond, hoorden we hem aankomen en dan zagen we korte tijd later een paar parachutes naar beneden komen met blikken voedsel ja, en brandstof. Ja, uh, meneer Snow, u zei zojuist dat hij ook vliegen bent geweest, niet Zou u aan de hand van het geluid dat u hoorde kunnen zeggen wat voor toestel het eigenlijk was? Nauwelijks. Het was in ieder geval geen straalvliegtuig. Het leek meer op het gebrom van een Dakota of iets dergelijks. Maar haar geluiden vervormen erg in het Poolgebied. Het kan bij wijze van spreken ook een oude fokker zijn geweest. Ja. Ik durf er echt geen eten op te doen. Ja, hier, wat het zijn geen Dakotas of fokkers. Zoals u weet, we hebben een aantal landen hier aan basis... en die worden alleen gebruikt door straalvliegtuigen. Wat voor voorraden waren dat eigenlijk? Ik bedoel, stonden er gegevens op die blikken? Hé, hey. nou je dat zegt. Heb jij daarop gelet, Andrew? Nee, nee. Nee, niet speciaal. Ja, ik herinner me, er stonden wat afkortingen op en getallen... maar om nou te zeggen, het was het Amerikaans of Engels of Frans spul... nee, dat zou ik echt niet weten, eerlijk gezegd... Ik wil deze zaak tot op de bodem uitzoeken, heren. Ik ben als militair commandant van deze basis verantwoordelijk voor het Zuidpoolgebied waar Nieuw-Zeeland de aansprakelijkheid over heeft. Eh, hebt u nog van die dingen meegenomen in onze helikopter? Ik niet. Ik was veel te blij dat we van die rommel af waren. Nee, ik heb ook niks meegenomen. Maar die spullen liggen nog in ons kamp. U zou ze daar natuurlijk kunnen laten ophalen. Het is er maar een half uur vliegen. Ja, we zullen er geen gast over laten. Goeie ogenblikje, mijn heren. Ja, opperste bent hier. Adjudant, ik wil dat de helikopter... die de expeditie vanavond heeft opgepikt... onmiddellijk naar dat kamp terugkeert... om de voorraden die er liggen op te halen. Ja, alles wat er ligt aan blikken en parachutes. Ja, parachutes, ja. Stuur die kerels eens van weg. De vliegopdracht, die tekenen die straks wel. Maar ja, dat is ze maar later, zeg. Nu direct. Verder niets, adjudant. Goedendag. Zo, dan weten we met een uurtje weer meer. Nog meer even nog, meneer, even nog. Een tweede man... Overste, Ben spreekt u mee. Alice van Kelly? Juist, houden we op de hoogte. Hm? Nog geen verbinding met Mount Melbourne? Ja, inderdaad. Hoog tijd om eens een kabel te trekken. Verder niets. Goeiedag. Kan het niet zijn, overste, dat de Amerikanen ons wel konden ontvangen en u niet? Nou, in theorie wel. Niet in de praktijk. De Amerikanen en de Britten hebben ons juist om hulp verzocht. Het is allemaal heel merkwaardig. Ja, ja, ja. We moeten voorlopig maar afwachten, hè? duurt nog wel eventjes voordat de helikopter terug is. Ja, het mag dan wel uh, alarmfase 2 zijn, maar ik ga een borrel drinken. Doet u mee? <laughs> Heel graag, overste. <laughs> Uitstekende. Nou, om de andere heren dan niet uh, op een idee te brengen... ...om ze in verleiding te brengen... ...stel ik maar voor om hier te blijven en niet naar de mest te gaan. En bovendien zal de turen straks hier wel weer naartoe bij me, <treeks> Overste Bint. Wie je dat? Prima, vlotwerk. Stuur ze maar meteen door naar mijn bureau. Ja. En laat ze wat van die blikken meebrengen. Nee, dat was alles, adjurant. Bedankt. De helikopter is terug. Ah, nou, ik ben benieuwd of u er wijs uit kunt worden. Als ik het niet weinst stuur, wordt die dingen toch naar Wellington? Maar deze zaak zal tot op de wonen worden uitgezocht, mijn heren. Onbekende vliegtuigen in deze sector is iets dat we niet kunnen appreciëren. Ja, binnen. Ja, we het over de te... hier. Ah, Levi. <coughs> Dit zijn de heren Snow en Jones... Dit hier is kapitein Levi. Hoe maakt u het? Ah ja, daar. Heb je wat van dat spul bij je, Levi? Nee, overste. Nee, overste. Wat voor opdracht heb je daar gekregen? Om naar het kamp van de beide heren te vliegen... en parachutes en blikken mee te nemen, overste. Maar er lag niets. Geen parachutje, geen blikje, niets. Maar dat kan niet. Wat lag er dan wel? Een tent, wat kaarten, een kompas en een motorsleden. Dat was alles. Maar dat kan niet. Daar lag er op zijn minst een dozijn van die brandstofblikken... toen we daar vanavond weggingen. Het spijt me voor u, meneer Jones. Niets van gezien. Maar... Ja... Wat ik wel heb gevonden was bijvoorbeeld deze kaart. Was die van u? Ja, dat is mijn kaart. Die scheur heb ik erin gemaakt. Toen bleek dat we er niks aan hadden. Kijk, dan ben ik toch in het goede kamp geweest. Mm -hmm. Onbegrijpelijk wat hier allemaal gebeurt. Is er uh, inmiddels dat iets van Kelly binnengekomen gekomen, te? Nee, nog geen woord. Ook iets onbegrijpelijks. Ik had boven het kamp toevallig even contact met Mount Melbourne. Daar was ook niet van hem bekend. Nou, dan moet ik hem. Helaas, als we misten opgeven... We zullen zoeken, die moeten staken. Het is er veel te donker. Overigens, ik heb nog iets meegenomen. Hm? Was een van u zijn handschoen soms vergeten? Nee, ik niet. Nee, ik ook niet. Hier, deze handschoen lag in de tent. Wat? Is er iets, snel? Deze handschoen? Nee, dat kan als niet. Wat kan niet? Eh, uh, Wacht eens even. Ik vertelde u vanavond, overste dat ik in Korea heb gevlogen... en dat ik eens in een soort staat van bewusteloosheid een landing heb gemaakt met... Droge tanks. Ja? Ik kan me van die landing niks meer herinneren. Maar tijdens die bewusteloosheid... had ik een soort droom. Ik droomde... dat een man in mijn kist zat... en dat ding nog repareerde ook... en hem toen nog... feilloos aan de grond zette. Die man was gekleed als een soort vlieger... uit de Eerste Wereldoorlog. En die droeg net zulke handschoenen. Eh... Uh, ja, ja. Maar het gekke van het geval is dat die handschoen later in mijn kist is gevonden. Dat ding is in de laboratorium onderzocht... en bleek toen minstens dertig jaar oud te zijn. Dat is een vreemd verhaal. En ik durf te zweren dat dit net zo'n handschoen is, overste. Wat, wat wilt u daarmee zeggen, meneer Sneeuw? Ik, ik, ik weet het niet. Dat wisten we toen ook niet. We hebben besloten die zaak toen stil te houden... omdat niemand er een plausibele verklaring voor kan geven. Een week later ging ik de dienst uit en ik heb nooit meer iets over die affaire gehoord. Ja, ik zou trouwens ook bijna geloven dat ik die handschoen eerder heb gezien. Maar wanneer was dat ook weer? Oké, okay. hebben we alles? Ik heb verder niks bij me. Jij? Ik heb wat karakter en een kompas. Jij mist een handschoen? Huh? Uh, oh, Ja, nu je het zegt, is zeker blijven liggen in het wrak. Nou, we gaan... Dat was in 1942. Ik was staatschutter bij de Royal Air Force, werd neergehaald boven Zuid-België. Ik was net geland, had mijn parachute begraven, toen er een oud Frans vliegtuig kwam overvliegen, zo'n ding uit de Eerste Wereldoorlog. Het was een gevecht gewikkeld met een Duits toestel, ook al zo'n museumstuk. Die Fransman werd neergeschoten, klom uit dat wrak en we zijn toen samen op de vlucht gegaan voor de Duitsers. We zijn elkaar tijdens die vlucht kwijtgeraakt, maar een jaar later zag ik hem weer. We waren toen opnieuw op de vlucht in Duitsland. En hoe heette die kerel? Georges, uh, uh, Ah ja, Georges guiné -mer. Hij zei dat hij een zoon was van de Franse oorlogsvlieger uit de Eerste Wereldoorlog, Georges guiné -mer. Hoe hij aan dat oude vliegtuig kwam en wie die Duitser was, heeft hij me nooit verteld. Maar hij droeg net zo'nzelfde handschoen, ik weet het zeker. guiné -mer. Eerste Wereldoorlog? Ja. Wacht eens. Nee, dit is allemaal te... te mysterieus. In mijn droom, hè? Tijdens die bewuste vlucht in Korea hoor ik die vent in mijn kist nog zeggen... Verduiveld goed toestel trouwens. Wouden we die aan de Marne hadden gehad? Volgens mij had hij het toen over de slag aan de Marne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hmm. We kunnen deze handschoen natuurlijk ook laten onderzoeken, maar dat kan wel even duren. Ik zou het toch zeker laten doen, overste. Maar verwacht van mij geen verklaring voor dat alles. Als dat ding inderdaad zo'n 40 jaar oud is. Ja, ja, Nou ja, we zien wat. Als er nog zoveel onderen gebeuren, wordt het tijd dat Kelly weer het komt opdraaien. Ja, overste spreekt u mee. Ja, houdt u dan? Wat zeg je? Waar? Ja. Ja, ik kom er meteen aan. Dat is toch niet normaal meer? Niet te geloven. De kist van Kelly is op de scoop verschijnen. Hij komt hier naartoe. Dat moet ik zien. Maar. Dat ziet er inderdaad uit als een toestel dat hier naartoe komt. Ja, volgens mij ook. Daarom belde ik u overste. Kijk heren, we hebben weliswaar vaak last van atmosferische storingen hier... ...maar een zeer vast signaal zoals dit is zeer zeker een toestel dat deze richting opkomt. Ja, alle kisten staan aan de grond op dit moment. De laatste die deelnam aan de speuractie naar Kelly is een half uur geleden geland. Het kan dus eigenlijk alleen Kelly zijn die we daar op het scherm zien. Hoe ver weg is hij nu? Hij kan niet elk moment verschijnen. Nog geen radiocontact? We hebben hem een paar keer opgeroepen, maar er komt geen antwoord. Het is alsof ik mezelf zie aankomen vliegen... Precies dezelfde situatie. En dan die handschoen. Daar is hij! Boven de heuvels! Uh, ja, ja, ik heb hem! Het is inderdaad de kist van Kelly Oost. Niet te geloven! Ik weet maar niet wat hij te vertellen heeft. Die heeft niets te vertellen. Die heeft gedroomd. Net als ik. Ik weet het zeker. Uh, Staan ze klaar langs de baan, als je dan? Ja, ja, ik heb voor alle zekerheid ook maar een paar brandweerploegen en ziekwagens laten komen, Oost. Uitzeker. Net als bij mij. Net als bij mij. Hij is geland! En goed neergekomen. Verdorie, dat is een hele opluchting, zegt hij. Nou, blijft hij stilstaan. Aan het eind van de baan. Net als bij mij. Net als bij mij. Verwoest. Waarom blijft hij daar staan? Hij zal geen druppel brandstof meer hebben overigens. Nee, dat zal zeker niet. Maar waarom komt hij er dan niet uit? Omdat hij bewusteloos is. Net als ik toen. De brandweerploeg maakt hem open. Ze roepen ons op. Moment. Adjutant Patterson hier. Wachtmeester Thorn hier, uh, adjutant... Het is... Uh... Ja, wat is er, kerel? Vertel op, wat is er met Kelly? Hij ziet niet in zijn kist, adjurant. Dat, dat ding is helemaal leeg. Oh. Oh. Uh, waar, waar ben ik? Ah, meneer Kelly. Goedenavond. Waar ben ik? Is dit een ziekenhuis? Oh. Zoiets, Ja. Blijf u nog maar even rustig liggen, meneer Kelly. Alles komt goed. Daar ben ik nu van overtuigd. U zult meewerken. U moet wel.